Snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je uit en zie je het zelf. In Circa Stamford zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circa Stamford ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 De Tolweg 10A met deze heerlijke zeeuwe uit de jaren 80. We hadden de zeeuwe van de Texas Midnight Runners. Dat was, come on Eileen. Het is acht over drie geworden. Nogmaals, goeiemiddag. En uh, we zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En wat gaan we in dit uur allemaal doen, albert jan Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En er is weer van alles te doen in en rondom ons dorp Zandvoort. Dus houd je pen en papier bij de hand. Want dan kunt u gelijk even meeschrijven. Half vier de evenementenagenda. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En we gaan natuurlijk straks weer rond de klok van kwart over drie... we schakelen voor het eind van de eerste helft... tussen S.V. Zandvoort en Castricum 1. En daar is voor ons aanwezig Joop van Es. En ik hoop dat hij wakker kan blijven. Kunnen die Joop, hè? Het is na 20 minuten al moeilijk om wakker te blijven. Ja, ik hoorde hem een beetje snurken. Een slaapverwekkende wedstrijd tot, uh, tot dat moment. Maar wellicht heeft hij straks beter nieuws... rond de klok van kwart over drie. En natuurlijk veel verzoekjes en uh, veel muziek. En voor wie gaan we deze draaien? Wat dacht je? Ik heb geen idee, geen idee. Ja. Vertel erbij, zij weet het wel. Oh, Nieke bedoel je? Ja. Juuus! Hier is Lorde the Royals. Ik heb nooit een diamond in de fles. Ik kut mijn teeth op wedding rings In de movies. En ik ben niet of op mijn In de torn up town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 there. Als deze volgende week bij een raadje plaatje langskomt... dan weten we in ieder geval wat het is, hè? Wij wel, wij wel. Ah, Lorde, natuurlijk, je de single royals. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM. meteen En zometeen schakelen we weer over naar Joop van Die staat vanmiddag bij de wedstrijd SV Zandvoort tegen Castricum. Een beetje saai wedstrijd, maar misschien is er het afgelopen kwartier... wel het een en ander gebeurd. Gaan we zo dadelijk horen van collega Culioop Maar eerst deze van de Delegation terug in de tijd met de single Werk is the Love. And close the door behind you What good is tomorrow When nothing's right today I can't stop holding on jaren geleden werd deze single ook uitgebracht door de Nederlandse groep Jawel. En Dit was het origineel van de Delegation Your Where Is The Love. Inmiddels 16 minuten over drie uur geworden bij Zondvoort op zaterdag. Voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd FC Zondvoort tegen Kastrikum gaan we weer over naar Joop van Nes. Joop, hoe is het nou, daar? Al een beetje wakker geworden? Nou, nauwelijks. Nou, nou, nou, nou, nou, okay. okay. De volk staat ondertussen op 42 minuten en 30 seconden ja, het, het, het, het, het, de rust zit eraan te komen. En ik denk dat Pieter Kuur toch wel eventjes met zijn mannen moet spreken. Want eh, laat ik zo zeggen, kastikum komt wat vaker op de helft van Zandvoort. En dat, dat vind ik zorgwekkend. Want hoe meer je daar op speelt, dan is eerder heb je kans dat je de doelbedrijf valt. Goed, nu Zandvoort. Even kijken, Zonneveld. Maar... Uh... Mitchell? nee, nee, Dylan uh, Braamsvel Terug naar uh, Castelvries. Gaat de man passeren? Ja, dat doet hij al. Weet je, ze slaan op de rein. Komt een schot. Ja, ja, ja. Wat een prachtige goal. Wat een schoonheid voor het doelpunt. Ongelooflijk. <tie> We spijken over de 43 e minuut. En uh, hij was lekker aan het slalen. met in de Vries. Hij geeft deze prachtig mooie komen schot in de hoek. De keeper kon er niet bij. En Zandvoort leidt zomaar ineens met 1-0. Dat is uitermate verrassend vind ik. Uh, het is goed uiteraard, maar daar nou moeten ze nog volhouden. De klok staat op uh, 43 minuten 30, dus ja, er zal ongetwijfeld nog een paar minuten bijkomen. Er is wat uh, een klein beetje bezuren geweest, maar niet veel. Oké, okay. Kastek hem even weer afgetrapt. Hij staat nu tegen achterstaat aan te kijken, die zal wat meer tempo willen gaan draaien. en uh, Het uh, speelt voorlopig nog steeds uh, achterin uh, een balletje rond. Er komt een hele diepe bal en uh, die wordt gewoon lekker door Sanford uh, onderschept. Kasten Fries, die uh, heeft de bal aan de voet gegeven. Kom komt een bal daar uh, Patrick van der Oort, die, die krijgt, komt er, krijgt die ruimte, kan die bal voorgeven. Ja, daar komt die bal voor. Jan, de, ja, Jan Sonneveld kon er net niet bij komen. De bal was iets te laag en uh, Kastrikum kan uitverdedigen. Er gebeurt voor Zandvoort gezien aan de linkerkant van het veld. En daar uh, gaat die bal over de zijlijn en uh, hij is voor Zandvoort. En uh, dat is dan op de helft van uh, Kastrikum. En uh, wie gaat zich ermee bemoeien? Even kijken. Er komen uh, twee elftallen hier voorbij. Dus dat wordt eventjes Oh, Oké, okay. Paul van de Oort gaat het doen. Van de Oort voor zijn eigen Ze mag die bal in gaan nemen. En dat uh, doet hij richting uh, Michel Braamseel. Van de Oort weer. En die wordt dan even krijgt er een keekie van uh, verdediger van, uh, van uh, Kastikum. En het vrije schop wordt daarvoor uh, gewoon reed. En uh, ja, terecht een, een goed gefloten van die arbiter. Het is ja, een uh, maandsoven die inderdaad die speler Die verdediger van Kastikum. Tot rust. Um, ja, ik kan ook niet zeggen dat het echt een uh, gele kaart was... Maar... Dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is vrij hard. Die gaat ze ermee doen, moeien. Vrije schop. Va Paul van Oort gaat dat doen. Uh, Kijken hoeveel die komt. Uh, mooi in de Doelmond. Mooi in de Doelmond. En kan er net, uh, hij zal erbij komen. Wordt weggekopt door Kastrikum. Helemaal weggewerkt over, over de middellijn. En dan moet nog ervoor oppassen. Dan gaat uh, iemand neer. Dat is, Ik uh, uh, uh, uh, kom even niet op zijn naam. En uh, dan gaat het zomaar. No. Dat schaduwt heel weinig. Het is dat boy de vet wat doel en die ook moet even doorgeven dat de veteranen 1-0 voor staat of dat even door. En het derde ook. Klaar. weten jullie dat alvast. Geweldig. En derde staat voor. ondertussen is er gefloten voor rust. Zandvoort lijnt met rust. Vlak rust is als een van lekker met 1-0. Nou laten we hopen dat de tweede helft wat actiever is en dat in ieder geval Sandvoort de voorsprong vast kan houden. Graag te straks. Ja die Nul was net even nodig, hè Joop? Ja, ja, absoluut. Is een vlag ja, ja. voor rust, helemaal ja, ja. niet onrustig. Nee, zeker. Twee minuten voor rust. Dat is uh, geweldig, dat is heerlijk. Het is ook een mentale klap voor de tegenstander natuurlijk. En dat wil je hebben. Oké okay, Joop, dankjewel. En zo meteen voor de tweede helft komen we uiteraard weer terug bij Joop van Nes. Eerst meer muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is Miley Cyrus en Wrecking Ball. Chained our hearts in vain We jumped, never asking why We kissed, I fell under your spell Vrijdag en dan uh, dacht zie je veel maar liefst elf andere teams uit uh, bij Café 4. Bij Raadje Plaatje, ja, Albert Jan. En ik ga jouw kennisjes even checken. Ja, en wie, en, wie en die, was dit? Andy van de luisteraar. Oh, wie dit was? Ja. Geen flauw idee. De Talking Hats. Dat is jouw tijd, hè? De Talking Hats, inderdaad. Nou, oh, dat komt wel goed hoor. Ik ben meer van, de, van, de, van deze muziek, de, die er zometeen meteen. Zo meteen oké, okay, gaan we doen. Joh, hey, de Talking Hats en de Slippery People. Ja. Nou. Uh, we gaan nog uh, één plaatje doen. Tot aan de evenementenagenda, begrijp ik. Ja, Oké, okay. Ik dacht dat je nog een berichtje had, joh, dus vond haar... Oh, ja, heb ik ook een kort berichtje, maar... Nee hoor, we doen het gewoon met de Eagles. Tot aan de evenementenagenda, hier is Laijas. side of town She wonders Gezien alverson. Oh nee hoor, het nee. valt best wel mee. valt best wel mee met die ogen van jou. Yo, de Eagles en de Lion op de zaterdagmiddag bij SV Salford. En mocht je het net gemist hebben, Joh wat goed nieuws. SV Salford staat voor bijrust. 1-0 tegen Kastekum, de wedstrijd die vandaag thuis gespeeld wordt. Het is drie minuten over half vier. We gaan kijken welke evenementen er de komende dagen allemaal plaats gaan vinden, Albert-Jan. En we beginnen met de rock'n'roll liefhebbers en de blues liefhebbers. Want vanavond in Lal Hardy en hebben we het over uh, Halterstraat uh, 46, Café Lal Hardy. De entree is gratis en het begint allemaal om 9 uur vanavond. En tijdens deze swingende avond zal er live muziek te horen zijn van de Zandvoortse band Logans Blues. Vanaf 9 uur dus vanavond rock roll and roll en blues in Café Lal Hardy, Halterstraat 46. En de entree is zoals gezegd gratis. En morgen is er weer uh, tijd voor uh, jazz in Zandvoort. En dan hebben we het namelijk over gebouwde krocht. De grote krocht 41. En de bedraagt 15 euro. En het begint allemaal om half drie. Dus liefhebbers van de jazz en wel van concertmatige jazz... zijn natuurlijk vanmorgenmiddag weer van harte welkom. Voor meer informatie verwijs ik u even naar www.jazzinzandvoort.nl. www.jazzinzandvoort.nl dan gaan we ook naar zondag 19 januari. Dan is het tijd voor de winterborrel bij Nautiek En daarvoor gaan we naar het strandclub Nautiek nummertje 23. Strandafgang Bernard, 23. De entree is gratis. En u bent vanaf 4 uur van harte welkom. Want op deze zondag is de volgende, winter, de, de volgende winterborrel... met als speciale guest de band, de band, wie kent hem niet, van Kessel Live. Patrick van Kessel, bekend van hit parel aan zee... haalde zijn bandleden half december weer bij elkaar... voor een spetterend optreden bij Café Nuf. Voor wie het in de herhaling wil zien, van harte welkom morgen... Bij Club Nautiek vanaf 4 uur. En meer informatie kunt u vinden op www.clubnotiek.nl. www.clubnotiek.nl. En dan nou richt ik me tot de dames en ladies only. En dan heb ik het over dinsdag 21 januari. En de locatie is Café Koper aan het kerkplein nummer 6. De entree is gratis. Voor alweer de zesde keer zullen de dames. Die de, de strijd aangaan onder titel Beste Julster van 2014. Ladies only. De heren zijn natuurlijk van harte welkom om te komen Joelen in plaats van Julen. Welke dame zal er dit jaar uh, als winnaar uit de bus komen? Geef u van tevoren even op aan de bar of per telefoon. Meer informatie kunt u vinden op www.cafékoper.nl. Dan gaan we naar woensdag 22 januari. Dan is het weer tijd voor de filmclub Simon van Kolm. En dan hebben we het over het Circus Zandvoort, gastheersprijs nummer 5. De entree bedraagt 7,50 euro en de film begint om half 8. Meer informatie kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl En ja hoor, dan is het weer zover. Zaterdag 25 januari, de Hedisch International Theater de Krocht. Als Zandvoort, dan mag u dat natuurlijk absoluut niet missen. Grote Krocht nummertje 41 en een entree is 10 euro en het begint om 8 uur. De Hedisch International Revue Cabaret, variété Komisch en Hilarisch in binnen- en buitenland presenteert u Sailing Home on Cruise. Een avond vol plezier, weemoed en verrassingen. Een, vol, een voorstelling vol, vol feestelijkheden. En beleef het mee in theater De Krocht. Dan gaan we zondag 26 januari dan gaan we weer wandelen. En wel de, onder het motto van de 10.000 stappen van Zandvoort. Meedoen is gratis en het begint allemaal om 10 uur. Waar de reis begint, kunt u nakijken op www.zandvoort-actief.nl www.zandvoort-actief.nl En zoals ook vorige week al vastgemeld... op de 28e januari nodigt de gemeente u uit om mee te denken... over onder het motto van van idee naar resultaat. Ideeën om het verblijftoerisme te stimuleren. En dat speelt zich allemaal af op het raadhuis... Uh, en dat begint allemaal om 8 uur. Dus de 28e, onder het motto: van idee naar resultaat meedenken en mee brainstormen over het verblijftoerisme in Zandvoort en hoe u dat kunt stimuleren. En ik zeg het ook alvast even: op 1 februari is het weer tijd voor de babbelwagen. Uit de immens populaire diapresentatie na oorlogse sloop deel 2. En dat speelt zich af in Hotel Faber. En dat begint om 8 uur. Dus 1 februari, de babbelwagen. Diapresentatie na oorlogse sloop deel 2. Hotel Faber vanaf 8 uur. En spoed u, want vol is vol. Tot zover. Zo, so, wat valt er weer heel veel te doen uh, hier in Zandvoort? We gaan er natuurlijk met z'n allen weer van genieten. Wil je er even meer te nalezen? Dan ga je naar www.cfmzandvoort.nl of kijk op uh, CFM TV, ons eigen TV-kanaal. Kanaal 40, digitaal of analoog 45. Vanavond gaan we dus lekker met z'n allen rock roller. Ja, en dat gebeurt allemaal in Laudel en Hardy. En daar hebben we natuurlijk zin in, hè? Ja, I love rock and roll, dus wij moeten gewoon aanwezig zijn vanavond, Albert Jan. Hier <laughs> is de single van John Jet in de Blackhearts. Er is een raadje plaatje plaats bij CFM op de zaterdagmiddag. We laten het even naar Albert Jan over, wie dit was. Al oh, ga je gang. Het is jouw tijd. Oké, okay, Norman Greenbaum was dat. Spirit in the sky. En de spirit in the sky. Samen komen we er wel Lut, uit, hè? Zo is het maar net. Wat zijn wij toch een geweldig oh. team, hè? Oh, oh, oh. oh. oh. Ongelofelijk. We gaan voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd. Even zo voor tegen Kastekum. Weer over naar Jovanis nogmaals. Goedemiddag, Joop. Ja, goedemiddag. Hebben jullie op het etiket gekeken dat jullie wisten welke, uh, welke groep dit was? Nee joh, dat weet, ik, dat weet ik gewoon uit mijn bolletje. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja nou, dat heb je goed gedaan. Nou, waren agree waar we inderdaad goed hebben. Ja, tweede helft van de uh, We spelen de, in de 56 minuten op dit moment. Ja, en het is hetzelfde lakende pak van, van de eerste helft. Uh, uh, mis, misschien iets uh, qua veldoverweg wat sterker. En Zandvoort kan het makkelijk oplossen. Daar hebben we zich nog geen uh, echte kansen voor gedaan. Het is uh, nogmaals zoetsapper. Ik heb het met, even met die, die arbiters aan het kletsen. Een hele jonge knul. Komt uit Groningen. Vandaan. Uh, voor een uitwisselingsprogramma is hij daar. Hij zegt, ja, nou, ik, mij maakt het niet uit. Nee, logisch niet. Maar het is uh, voor, de, voor, de, ja, voor de supporters is het uh, niet, niet echt heel leuk. Het is uh, Soms is dat voor, daar houdt het ook echt helemaal mee op. Ja, vrije schop. Uh, Jan en Zonneveld telde zijn been te hoog op. En dat is, uh, laat maar zeggen, een meter of acht van de achtlijn af. Uh, en dan een uh, uh, meter of uh, vier uit de zijlijn. Dus het is uh, vrij kort bij het zon van Waar doel. Waar uh, Boydenvet op dit moment zijn uh, verdediging uh, probeert te worden te krijgen. En dat heeft uh, nog wel even de tijd voor. Want die bal komt nu pas op de plaats waar hij moet gaan liggen, volgens de Arbiter. En uh, dan mag die bal genomen worden. Dan gaat hij even 9 meter oppassen, denk ik. Ja, zie je wel. Meteen een stukje achter, jongens, want het is voetballers pikken altijd. En dan gaat die bal, uh, denk ik, zo komen naar het Neem ik aan? Ja, daar komt de fluidsjaal. gaat die bal komen. Wordt aangeraakt door de uur uh, Dus een slecht genomen in, in feite. En, en van de bal van oort van de bal heel ver weg herkoppen. En, en daar is een duw uh, in de rug van uh, Roberto Molina tegenstand. Dus uh, op dit moment kan ik hem weer een bal bezien. Via een vrije schop. Opnieuw uh, zo'n beetje op de middellijn, maar over de, over de middellijn op de helft van Zandvoort. Het is heel druk voor het doel van de VET en daar moet je toch mee oppassen met dat soort zaken. En dan wordt die bal aangeraakt, denk ik. Nee, er wordt een corner gegeven door de Arbiter. Ik kon het niet helemaal goed zien, want het, stond, ik zeg het, het is helemaal heel druk. Uh, de enige die niet hier op die helft van Zandvoort staat is de keeper van Castricum. En dan gaat die, uh, die uh, corner komen. Slecht. Heel slecht, vind ik. Ja. Uh, heel ver weg. En er komt nog een schot. Het wordt goed gepareerd door uh, Zandvoorter. En hier zit het Zonneveld, die er iets mee kan gaan doen. Er speelt dan Patrick van Oort aan. Hij gaat die bal meenemen. En dat is een hensbal. Dat is een, gewoon een hensbal. En de boel, eigenlijk moet dat een rode kaart zijn, want er was een doorgebroken speler. Die bal werd met de hand gespeeld door een verdediger van Kassiker. Maar de, de Arbiter stond een beetje ver weg. Die kon het niet goed zien, denk ik. Maar anders, als hij het wel goed had kunnen zien, was het gewoon een hensbal geweest en een rode kaart. Want we lagen wegvrij richting het doel van Custicum. Hier, gevlacht en gefloten van buitenspel. Goed, uh, we spelen in de 59 minuten. Sanders stand 1-0 voor Zandvoort. En nog even doorzitten, dan hebben we een gewone wedstrijd. Oké, okay, dankjewel, Jop En zo meteen komen we uiteraard weer terug bij Maar eerst Meer muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is Joop Kalets en Aisha. Tu n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard. Reine de Sabah, j'ai des aïches à prendre toutes.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 Die kennen we natuurlijk ook allemaal wel, hè, Alpeltje? Ja, Rob. Appeltje eitje. Tuurlijk. Train, train, train was dat. En de drops of Jupiter uit uh, 2001. Het is vijf minuten voor vier geworden. Nog even een kort bericht zo vlak voor het einde van het tweede uur. Ja, want een, een luisteraar attendeerde mij erop... dat mijn evenementenagenda niet helemaal geheel compleet was. Want... Fui, fui, Ja, daar stond het niet op. Maar in de Zandvoetskrant staat het natuurlijk wel... Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest treedt morgen op... tijdens het nieuwjaarsconcert van Classic Concerts in de Protestantse Kerk op het Kerkplein. Het orkest staat onder leiding van dirigent Dick Verhoef... en solist Johan van der Linden op saxofoon... die na de pauze zijn kunnen zal laten horen. Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest heeft al eerder... een reeks Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts in Zandvoorts opgetreden tot grote tevredenheid van een in grote getale opgekomen publiek. Dus morgen kunt u weer van dit uit circa 50 muzikanten... bestaande orkest onder leiding van hun bezielende dirigent... Gaan genieten. Het programma biedt daar alle gelegenheid voor. Het concert om be, begint om drie uur. En de deuren naar de Protestantse Kerk gaan om half drie open. De entree, inclusief het programma, bedraagt vijf euro. Dus liefhebbers van Classic Concerts. ga morgen naar de Protestantse Kerk. en geniet van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. En wat hebben we als uh, laatste plaat voor uh, vier uur klaarstaan? Zeg ik niet, want dit is een raadje-plaatje. Een raadje-plaatje-plaatje, plaat. Raadje, plaatje, plaat, plaat. Ik, zeg, ik zeg niks. Laat maar horen dan. Ik zeg niks. Oeh, het komt me wel enigszins bekend voor. Ik ga er even over uh, nadenken. I want to tell you about Texas radio and the big beat. It comes out of the Virginia swamps, cool and slow with plenty of precision. And the backbeat beat, narrow and hard to master. Some call it heavenly and it's brilliant. Others mean and rueful of the Western dream. I love the friends I have gathered together in this thin raft. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died.